Wij beginnen de en 270 op de pagina reskaf Gimel 223. De tekst van de zoger zelf, bovenaan de regel 3, Ot Resh Lamet Ged. Parshat Kadma li Kol Bachorpund. Da jud i Kodes Buchra vier de Jolin Alain. Ik breng je in herinnering dat wij leren hier over de Twillen van het Hoofd de Resh, het Villen van de Resha in het Rameis. En, en we hebben dat ook geleerd, een heel groot stuk over de twielen in de pre -HK. En natuurlijk dat er, ik veronderstel dat onder jullie zijn er degene die, geen tijd of wat dan ook hebben om niet hebben. Geen tijd hebben om uh, elke dag uh, priët schaim te doen. En dat is jammer. Jammer zelfs uh, al, al, al doe je dan vier, vijf keer per, of uh, al paar keer per week die priët Want daar zitten dingen die. ...verweven zijn met wat wij leren hier. En het ene helpt de andere. Het ene studieonderwerp... ...helpt een ander. Het ene studieonderdeel helpt het ander. Het is niet zo dat ik... ...dat uh, iemand kan zeggen... ...nou, ik doe alleen maar zorg. En, en de rest interesseert mij niet of dat... ...of ik doe het, uh, misschien nog test... Nu, ...nu en dan, of... Ik test, bevalt mij niet. Eh, liever alleen maar zoger doen. Of iemand dan zegt, eh, ik doe alleen maar het geheim. Of ik doe het geheim helemaal niet, omdat ik begrijp daar niets. En Dan, is het, dan ontzeg je jezelf een stukje licht, wat jij ook van een andere invalshoek ook moet ontvangen om jouw kilim te corrigeren. Heb je elke dag niet de tijd om Priët te, te leren? Dat is allemaal Priët plus plus uh, um, Ets samen zo ongeveer 40 minuten. Ja, ik probeer het ook, want ik, ik weet uh, zonder te zien jou, zonder jouw studiegedrag. Het overhoren van jou weet ik dat er maar een paar van jullie zijn die alles volgen, duidelijk. Maar dan, de, de, de, soms iemand die doet het wel, soms je, uh, maar meestal misschien iemand die doet het, die, die van jullie die doet het helemaal niet, of uh, zeer soms, duidelijk, hoewel daar zitten zoveel dingen die, uh, ook um, uh, extra niet alleen gaande over het gebed over het priëtscheum bijvoorbeeld maar aangaande het geestelijke werk dat ik, op dat moment bij mij kom, opkomt dat ik het uh, iets speciaals uh, naar voren breng, iets wat heel nuttig is en juist op die die, die bewuste dagen bijvoorbeeld, of de volgende dagen waar, waar, waar, waarop je dat deze les leert. Het is dus erg belangrijk om dat wel ook te doen, uh, de tijd vinden, er is altijd tijd genoeg om wel daarover te hebben, anders ga je naar s'avonds naar tv kijken, in plaats van dat, van dit, andere, andere dingen doen. Dus andere dingen doen die eh, jou meer, die jou eigenlijk zonde brengen bij jou. Jou eh, neigen nou, om zonde te, te doen. Hè? Zonde is bijvoorbeeld ook om relaxen. Dat is een zonde. Juist, zonde, echt zonde. Relaxen is absolute zonde. Het is uh, evenveel zonde als te gaan naar de, naar de hoeren, als hoerieren op allerlei andere, of te stelen of te moorden. Het is relaxen. dat is dan de, het kroonwoord van uh, in deze tijd dat men. Ik ga nu even relaxen. En op, alle, op welke manier dan ook, relaxen. Ja, het, is zonde, omdat het is zonde, in ieder geval zonde van je tijd om, dan, om, om te gaan eh, niets doen, niets doen, dat is relaxen. En dan is het op de manier niets doen, niets doen in de zin van mm, niet uh, gelaten jezelf voelen van binnen, maar wel waken. Dat is dan een... Uh, een Staaltje van het, de ware, het, het ware rusten. Het rusten op de manier dat dit, waardoor jij geheel en al vernieuwd wordt. Vanaf, vanaf jouw lichamelijk, lichamelijke vernieuwing en jou, de vernieuwing van jouw uh, um, zenuw, zenuwstelsel. Ook dat is belangrijk voor de geestelijke vooruitgang, om eh, elke dag een tijd, tijd te vinden om jouw zenuw, zenuwstelsel te ontladen. Duidelijk, in plaats daarvan ga je, ga je um, naar tv kijken. Elk moment dat je kijkt naar tv, is oplading. Duidelijk. Jouw zinnen, jouw ik zeg niet dat het verkeerd is, maar met mate, een klein beetje moet het gedaan worden. Want het is opladen, het is in plaats van na je werk, uh, bijvoorbeeld, om jouw, jouw zenuwstelsel te ontladen. Dat is het nog een keer, dat is ook het onderdeel van het geestelijke werk, om te, laden, te laten jouzelf te, jouw, jouw zenuwstelsel te ontladen. In plaats daarvan ga je een telefoontjes plegen. Je voelt jezelf bijvoorbeeld uh, alleen, verlaten. En dan even een babbeltje en voel je weer ple prettig, lekker. Dus het is een vlucht. Denk je dat dit daardoor gaat jouw zenuwstelsel ontladen? Absoluut niet. Het telefoongesprek, zelfs over koetjes en kalfjes, is opladen. Het blijft. Het is, blijft, aandacht, uh, ja, blijft aandacht schenken, blijft gefixeerd zijn op iets of op iemand wat absoluut uh, niets uh, aanlevert aan jouw ontspanning, aan jouw uh, ware opbouwende ontspanning. Ontspanning betekent in uh, een, een hoge betekenis van de zin wanneer jij komt tot shalom. Dus in die twee lijnen rechts en links. Ontspanning is een, een, een toestand van ontspanning is een, is een toestand van is het, het, het resultaat van het werk in drie lijnen, in twee lijnen kan je zeggen. Dat is de middelste lijn. Wanneer je werkt in de rechterlijn, in de rechter, wanneer je hebt een toestand bereikt dat jij aan de ene kant ben je helemaal gelaten. Je hebt geen zorgen, niets. Je bent helemaal tevreden met alles wat er is, met de wereld, met jezelf, uh, in het moment van het nieuw. En tegelijkertijd waken, waken dat uh, de citra agra jou niet uh, te pakken krijgt. Dat, dat is de toestand van uh, de middelste lijn, in plaats van uh, relaxen, relaxen, dat is de citra agra, die jou uh, steeds op allerlei manieren probeert ertoe te brengen dat jij relaxed, ja, of zij jou aanzet om uh, overactief te zijn, ja? om... Uh, zoveel mogelijk te doen, opleggen op jou allerlei plichten, allerlei uh, uh, opdrachten dit, ik wil dit doen ik wil, dit. doe dit, doe dit, doe dat zodat je geen tijd hebt om, om uh, te werken aan jezelf en dan alleen in de middelste leen maak je haar de kop af, kleiner, een kop kleiner ja, anders, in alle andere, op, andere toestanden krijgt zij een kop krijgt zij ros. En wordt zij het hoofd boven jou. Maar alleen wanneer jij in de middelste lijn, ook wanneer je relaxed, op allerlei alle vormen van relax zijn, dan geef jij het hoofd, uh, jouw hoofd eigenlijk, maak jij jouw hoofd af, laat je je hoofd afzetten, in plaats daarvan, en in, in plaats daarvan, jouw hoofd geef je aan de citra agra. zij gaat... Uh, zij verkrijgt het hoofd en zij gaat regeren over jou. En dan lig je zo relaxed op de um, zitbank of lichtbank. En zij zuigt jouw scheppende kracht. Daarom neem dat ter harte wat ik zeg. begreep je dat of niet? Doe al die lessen, probeer zoveel mogelijk die lessen te doen. Weet dat dat brengt jou de, het ware relaxen. En niet het relaxen, als je dan doet de, al die, wat wij leren, de pre geheim, de test, of je dat begrijpt of niet. Op die, op die momenten kom je tot het, onder andere tot het uh, ontladen, tot het ontladen van jouw van jouw zenuwstelsel. Onthoud het erg goed. Die moet je wel inspannen, dat moet je wel inspannen, en ontladen jouw zenuwstelsel. Duidelijk, het zenuwstelsel, ik zeg het even in de woorden, in de begrippen van deze wereld, want als je geestelijk ontlaat, dan tegelijkertijd ontlaat, wordt ook ontladen jouw zenuwstelsel. Ontladen, en betekent dat daarna, Net zoals een batterijtje kan je wel weer opladen en dan is die rendabel wordt de rendabiliteit van jouw krachten verhoog je. En elke dag ben je weer nieuwe, eh, met nieuwe krachten kan je dan de realiteit aan de regel drie. Ot Resh Lamed 238 Parashat HaKadmaha Kadesh Li Kol Het eerste fragment, het eerste fragment in de twiling Ja, het, we, we weten dat er vier fragmenten zijn er. Vier fragmenten uit het ora zijn er eh, in het vielen, het vielen van het hoofd. Oftewel eh, vier eh, fragmenten die geschreven zijn op perkament. Op vier stukken perkament. En die worden dan zo opgerold en geplaatst in aparte eh, compartimenten. Vier aparte comparti compartimenten van het van het vielen van het hoofd, dat men, men op het voorhoofd zet. Dan zegt hij ons, het eerste fragment is, is, hoe, is, en dan, die, en dan het fragment wordt genoemd naar de eerste woorden van dat, de, van dat fragment. Kadesh li kol bachor staat het, zoals Hashem zegt in de, in de Torah, in Schmod, in, de, in het tweede boek van de Torah, daar zegt hij, Kadesh Kadesli heel heilig mee elke eersteling, of de eerste, eersteling van alles, en ook de eerste, de eerste zoon, zo jouw eerste zoon, en de eerstelingen ook de van vruchten, van, van alles wat, wat er eersteling is. Kadeshli Kolbachor, maar hier wordt het genoemd, wordt het met name bedoeld, de eerste, eerste zoon die de mens, uh, die een vrouw krijgt. Uh, dat heet Kadeshli, en die moet dus. Uh, Geheiligd worden betekent, kadeshli betekent, die moet heilig zijn voor Hashem, betekent ook, die moet ook, eh, Hashem, de mens moet als het ware hem geven aan Hashem. Zeer, zeer speciale, speciaal, met speciale mitzwa, wat Hashem zegt. Eh, maar we gaan er niet op in, we zullen zien verder. Punt da jude die hij hi, koopt, buchra vierde hoeveel koodushin koodushin alleen. en dan zegt de zoger dat is de letter jude, de letter jude van de hawaï, want op die vier fragmenten van de fragmenten van het wielin, die zijn ook uh, uh, gaan is het uh, overeenkomen met de vier letters van de naam van de hawaï, jude kei waf dus de eerste, het eerste fragment overeenkomt met de eerste letter van de naam van de Hawaïa. De eerste bedoelen we dan die vier letters van de naam van de Hawaïa. En niet, eigenlijk is de eerste, de eerste letter. Inderdaad, vier letters. Jood is de letter. Maar kutsodisch, kutsodisch, het stippeltje van de Jood, dat ketter is, dat wordt niet genoemd als letter. Dat is geen uh, klee Dat is eigenlijk... Uh, Zoals wij geleerd hebben al op de vorige les, was het een geweldige les van Ets van de vorige les dus. En wie heeft dat niet geleerd? Tien minuutjes, maar de, de hemelen gaan open dan. In deze onthulling wat Ari ons geeft over de ketter. Uh, de kracht van de ketter en in zijn relatie ook tot... Chabad, en dat is dan de relatie, zoals ik had gezegd... Relatie tussen Yeshua en het volk Israël. Drie lagen van het volk Israël. Uh, nou, wie dat niet... Om, om welke manier, op welke um, reden dan ook niet gehoord heeft... Nou, die verliest... Uh, enorm gedeelte van de kracht van eh, licht, wat juist in deze donkere dagen eh, hij of Zee brood nodig heeft. En dan zegt hij ons: da, jude, dat is de letter Jude, de I Codes, Kodesh. Welke letter Jude is Kodesh? Goede is bleek het heilig. Boegra, de Koetsje in Alain, de Eerste Ling van alle Hoge Heilige zie je dat, van alle hoge, alle hoge Heilige, punt 4, vier, vier na de Eerste Punt. Duidelijk, de Heilige bevinden zich alleen maar in de Hemel. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. De heiligen bevinden zich alleen in het hogere. Heilige komt van het woord heilig kodes en dat is dan uh, uh, kom van de gogma. Duidelijk. En wie in onze wereld is, uh, uh, welke mens in onze wereld kan vallen onder het nummer van gogma? Wij zijn uh, producten van de zoon, van de serampine noek. Duidelijk. Er is geen gogma hier. Wij kunnen wel ontvangen van de gogma. Dus wij kunnen wel ontvangen van de heiligen. Maar welke heiligen zijn er hier? En ze alleen maar in de komedie van... Uh, in, de, in de voorstellingen. In de, de, in de perversie van de mens hier op aarde. Met zoals die, al die, die kerken. En al die, die synagogen. Dat zij mens heilig noemen. Of uh, tzadik. Eigenlijk, het zijn allemaal dingen die dan, uh, en men, uh, men kan zeggen, die is heilig, maar dan moet men weten, wat betekent het heilig? Niet een mens kan heilig zijn, ja, een mens is een stuk vuil dat, het dat er is, wat, welke mens dan ook, wat is een mens, dat men staat wel in de psalm geschreven, wat is een mens, zoals so het David uh, uitroept, Roept het uit voor Hashem. Wat is de mens dat jij over hem. Uh, of de engelen zeggen ook. Wat is de mens dat jij beter. Uh, Wat is de mens dat jij over hem. Dat over hem überhaupt. Uh, gesproken kan worden. Dat is niet de moeite waard. En dan zeggen dat de mens is heilig. Dat is een verschrikking als men dat. Als je meent dat de mens goed is, of de mens goed kan zijn, of de mens integer kan zijn, dan ben je al verkocht. Dan betekent dat jij in de krachten, dat, dat de Sitra Achra over jou heerst. Er is geen mens die dat op aarde, die zoals Slomo zoals Amelag, de Salomo zegt, uh, er is geen tsadik, geen rechtvaardig op, op aarde, geen mens op aarde dus die zo geen rechtvaardige, zegt hij al, die niet, die niet zo um, zondig of niet gezondig zou hebben. Geen, absoluut niet, wij kunnen alleen maar van het heilige ontvangen, via Yeshua kunnen wij wel dat ontvangen. En wie Yeshua, wie de hoge ketter niet, uh, niet aanvaardt in zijn hart, kan überhaupt niets van het heilige ontvangen. Hoor je wat ik zeg? Absoluut niets. En dat is de, de, de bittere waarheid. Maar die bittere waarheid die brengt ook het zoete met zich mee. De regel vier na de eerste punt. Deze bittere waarheid die juist geneest, maar dan weet goed. gaat het in inankeren, ik ben in zichzelf. Dat er geen mens op aarde is, al leek het zo so charismatisch, van buiten is zo so heilig, zo so, so heilig, zo so dat er is geen mens op aarde die, die deze naam verdient heilig te zijn. Heilig. En als de Torah zegt, uh, uh, spreekt over Jozef Hakadosh, ha ha dus Jozef de zoon van. De, de zoon van de, arts, de zoon van de aardsvader Jacob, dan bedoelde, de, dan is het natuurlijk waar, omdat wat ze bedoelde wat dit ook bedoelde, Torah dat Joseph terwijl van alle overige eh, zonen van Jacob oftewel de stamvaders van, de, van Jacob geen één wordt genoemd Kadosh, waarom niet? Waarom niet? Royal Wayne kadosh. Waarom niet? Levi? is kadosh. E waarom niet? Zvolun? Dus alle die, al die, al die overige elf uh, zonen van Jacob, niemand wordt genoemd kadosh. Alleen is wordt genoemd kadosh. Waarom? Omdat Yosef is. Uh, uh, bereikte dat zijn, zijn kracht was jesode. Hij, be, hij was de, had de kracht van de jesode. En de jesode, juist vanaf jesode, wie vanuit de kracht van de jesode, echt ware, de ware Jesod, jesode, niet van Jesod van de ketter, van de Jesod van de gogma, en zo maar van de jesode, van de Jesod de ware plaats van de jesode, van de ware algemene Jesod. En Jozef was, was de jezod van het volk Israël en jezod op de boom, de slevens, uh, van de hele mensheid. Dus wie niet vanuit de jesot, wie, dus dat uh, wie van de jesot, hij was degene die van de sod man omhoog deed. En... De man die, om, die omhoog komt van, van, van de jesot, die komt tot de ja, Orgozer die, die men vanuit de Jesuut omhoog doet. Tot waar reikt dat Orgozer? Die reikt tot de Chogma. Dan betekent dat daardoor, alleen daardoor kan men pakken de Chogma, het licht Chogma. Alleen daardoor kan men komen tot en met de gogma, tot de chogma, en als het ware de chogma aantrekken, zoals we dat leren, eerst komt een man omhoog, en dan die man die, eh, wordt, is, oh, dat is een chassadin, en die wordt, die wordt als omhulsel, voor het directe licht, en daar waar die, het ho hoogste punt, de hoogste punt van die orgozer, waar die aan naartoe reikt, dat is dan het hoogste punt van het licht wat men ook vervolgens naar binnen brengt. En in dit geval is het chogma. daarom wordt gezegd Joseph Hakadosh, de Heilige Joseph. Hij, de kracht die uh, van hem, die dan uh, het licht Gogma het schijnen van het licht lichthoogmaar kon brengen tot aan zijn jesot. En uh, natuurlijk dat na Joseph zijn er ook mensen die dat wel in staat zijn te doen. Ook wij doen het nu en dan wel de kracht hebben om dat wel te doen. Maar het is wel zo dat wij het doen dankzij die jesot van als het ware de kracht wat um, als eerste, Josef, de heilige Josef, heeft dat aangetrokken in deze wereld. En wij zijn dan levushim omhulsels. Eindelijk. Als wij doen, goed opletten, elk woord, hoor dat elke woord. Eh, ik zou het duizenden keer herhalen, dat als ik, om, om, om de kracht ervan te, te, te ontvangen. Misschien één keer genoeg, misschien twee niet. Dan doe dat drie keer. Uh, totdat jij de kracht ontvangt, voelt jezelf dat het de kracht van wat, die, wat ik aantrek, dat het in jou komt, dat jij het ervaart. Eigenlijk. Dus al die overige aantrekkingen van het schijnen van de gogma, dus dat men, waarbij men dus uh, andere personen, andere zielen in de loop van de geschiedenis tot nu toe, die vanaf hun jesot, de plaats van hun eigen jezod, dat zij de man omhoog deden, dat zij dat uh, tot de chogma, dat zij de chogma konden aantrekken, het licht van de chogma, die zijn alleen maar omhulsels op die ziel van, op die jezodde van uh, Josef. Ook Ari bijvoorbeeld, Ari, we hebben dat ook geleerd van Ari, ja, op de schaal van de zielen, dat Ari, alleen via, de Ari, via Ari werd dan het licht van, de, van die uh, vijf stadia van de Mashiach aangetrokken, dat wel. Maar binnen Ari in de Jesod, wie zit dan binnen de Ari? De diepste diepten van de Jesod, daar zit de kracht, de kracht van Joseph Hatzadik van de Josef uh, Hakadosh, van de heilige Josef. Duidelijk. Dus hij, hij kan het anders niet doen dan hij, ook hij, ook Ari is dan, uh, als Ari de man omhoog doet, is natuurlijk de, uh, uh, dieper, diep, dieper hem zit nog ook deze kracht. Dan moet hij ook dan um, ook dus de kracht van Josef de heilige Jozef, komt, wordt geactiveerd ook daarbij. En dan uh, ook Ari ontvangt die het schijnen van de Gochma. En precies hetzelfde wat wij doen. Als wij uh, leren Ari, ook van Ari, dan, uh, uh, dan doen wij ook vanuit als het ware, wat doen wij dan? Van dan gaan we eveneens, even, eveneens als Ari man omhoog brengen vanuit deze positie van de Yesode. En alles wat we leren, dan zit Ari daarbinnen. Ook, over Ari wordt ook gezegd Kadosh. Zie je dat. Waarom wordt het ook over Ari gesproken? Over, omdat Ari is ook helemaal Yesode. En ook Lavouche, ook, om, om, ook omhulsel, maar het is dan de, de, origi, de originele omhulsel uh, die dus aantrekt, direct verbonden in één, als het ware, ene verbinding, volledige samenvloeiing met de, jesot, de kracht van de jesot van uh, Joseph. Um, de reichel 4 na de eerste punt. Trouwens, de Josef, trouwens, Josef, de vader van Goed um, opletten, wat ik probeer te zeggen. Trouwens, Josef, de vader van Yeshua, was ook is ook, eigenlijk, ook is, hij is ook Josef, ook hij is de kracht van de Jesod. En daarom is het ook, dus de vader van, oké, okay, de vader van Yeshua, het is niet de vader naar vlees en bloed, maar de vader, dus de uh, zuiverheid die hij had um, ter tijd, ten tijd in de tijd, toen uh, Jeshua geboren werd, toen de roge kwam in relatie, in deze relatie, dus, dus, dus zij was toch, toch wel uh, de moeder, zijn moeder Miriam ontving, dan werd uh, verwekt, maar dan de vader was wel, al was hij niet de fysieke vader van Jeshua, maar de geest van zijn vader was ook erbij. Heilig. Dus dat is ook wel dat uh, van de vader wordt ook, als de vader is Jesuit, dan, dan van Yeshua ook. Uh, Yeshua is eigenlijk de destinatie van Yeshua, zal natuurlijk zijn als Mashiach. Dat, dat uiteindelijk zal um, Mashiach komen ook in vlees en bloed, maar zal dan komen in de malgoed. Wat betekent dat? Dat betekent, goed opletten, dat betekent dat ook de laatste generatie, en dat wij zijn er ook, behoren bijna erbij, behoren erbij, maar dan in de laatste generatie, dus in de Gmartikun, de, het leven zal zijn absoluut eh, op de manier dat men geen tekort zal voelen in het lichaam. Het lichaam zal transformeren zich zodanig... In, uh, zonder klipot dat men uh, wel uh, het volledig kunnen leven in uh, in het eeuwige het, in, in eeuwigheid dat, daar gaat het om, dat is dat het eeuwig leven van de mens dat is dan de um, het doel van de schepping zoals Hashem daar heeft het de, ...die heeft geschapen. Dat er geen... ...zal geen... Uh, ...niet meer... Uh, ...de klipoot niet meer... ...zullen de mens plagen. Maar wel... ...zal wel de kracht... ...blijven van die 6000 jaar... ...van de schepping... ...de kracht van de overwinning op... ...de citra agra... ...zal wel als het ware als lidteken ...blijven in de mens... ...als kracht en dat zal dan uiteindelijk vloeiend worden, al die overwinningen op de Citra Agra, zullen als het ware één worden, en uh, de, de grote die, die, die, die, die uiteindelijk de Zivuk zal plaatsvinden van de Gmardikon. en dan de hele schepping zal doordrongen worden door uh, het hoge licht, het licht van de Gar, het licht van uh, uh, Gar van de gogma en de daar van de Gaia uh, en de Yigida waardoor de Sita-Agra helemaal uh, verdwijnen, uh, zich oplossen als het ware in het licht en de hele schepping zal komen tot de absolute uh, vervulling. We keren terug naar onze zorg. Dat was even zien. een klein stukje, was het, kwam het uit door wat we hier hebben we net geleerd, in zo'n klein dat zinnetje dat ik ga herhalen, dat die, deze letter, Jude, dat, dat is de letter Jude, dat het eerste, het eerste eh, fragment die in de tweede... Dat in het vierde is, dat is de letter Judes op de schaal van de uh, namen, letters van de namen, van de naam van de Hawaïa, is het Jude, dat die is Kodes, die is de Jude, is Hochma, en die is Helig, dat is het wat Helig is. Buchra, de Holke Dusche, dat is de eersteling van alle heel, hoge heilige regel 4, na de eerste punt. En daar, dat zijn de woorden, de eerste woorden van dat eerste fragment in het tweede. En daar staat het verder in dat stuk. Uh, Peter Kolrechem, waarom schweer dat ik? De gaat min jood. En daar staat het geschreven, daar verder uh, verderop in dat fragment. Uh, het staat ergens ook, we kunnen het ook vinden, kan, je kan het ook vinden in de, in de Sidur. Maar je kan het ook vinden in de, in de dat hele stuk kan je ook vinden in, de, nog een keer in, de, in het tweede boek van de Torah. In de Schmod, en dan Jod Gimel, perk eh, 13, daar kan je het ook deze woorden vinden. Maar die staan ook, eh, normaal staan ze ook in, het, in de Sidur. Da, ik weet niet of het, waarschijnlijk staat het niet in de Nederlandse Sidoor, door niet op zijn eigen plaats, eh, wanneer bij het, voor het aan, voor het aan, voor het leggen van het vielen, normaal moet het ook daar staan, maar, eh, we vinden, wij zullen wel dat tegenkomen, maar ik kan het ook de hele tekst in de, in de, in de dus vinden, in de Schmod, tweede boek, dertien, dertien, dus de perk en daar staat het, Peter Kol Rechem. Staat het is de, de, de eerste link, ja, de eerste, het, het eerste kind, het eerste mannelijk kind, man van mannelijk geslacht. Peter Kol Rechem, die. Peter betekent openbreekt. Openbreekt elke warmoeder. Die openbreekt de. De, de baarmoeder, dus dat eersteling betekent, wat betekent eersteling? Eersteling, goed opletten. Het eerste, de eerste zoon, betekent het, eerste mannelijke manlijk, kind van een vrouw en niet van een man. En wat betekent dat? Want daarom staat het, staat het ook geschreven. Peter Kolregen, dat kind, het mannelijke kind, dat openbreekt de elke baarmoeder. Dat is dan, dat heet, Eersteling, eerste, eerste zoon. Ja, eerste, eerste mannelijk, uh, kind van mannelijk geslacht. En niet dat dit een eerste kind van een man is. Ook daar zit er wel iets in, dat iemand, bijvoorbeeld een man die uh, zijn eerste kind is, zoals Rauwijn was van Jacob, dat is dan. Uh, uh, maar dan betekent juist nog een keer de Torah spreekt van de eerste die breekt op open de regen de baarmoeder van de vrouw dat is de eerste ding ja, net, zo, net zoals in de natuur eh, de vruchten die dan de eerste vruchten die dan eh, opkomen uitkomen die graan en al allerlei andere dingen dus dan zoger zegt vier na de eerste punt Peter Kohlrechem, die, degene, dus die, die, die, die, dat kind, dat er openbreekt, elke baarmoeder. En dan, zoger zegt ons, maar hoe zwier, door, of in dat, uh, door dat pad, door dat, door, door dat dunne, dunne pad, dun padje. De nacht, min. Jude, door dat dun padje dat afdaalt van de letter Jude. Wij We weten dat Jude heeft, de letter Jude heeft, uh, heeft, ja, de letter Jude. Als je kijkt naar de letter Jude, nou, oké, okay, hier is het gestilleerd, maar in het oranje ziet. We weten wel dat de Jude, heeft de Jude zelf, dus een, een, net zo'n zo puntje. Zwart puntje. En dan naar boven hebben wij zo'n so, stippeltje naar boven en stippeltje naar beneden. Dan zegt hij dat hier. Het is die openbreekt het kind dat openbreekt de baarmoeder en hij zegt door dat dun paadje die dat afdalt van de letter jude. Dat, dat stippeltje van afdalt van de letter jude. Punt 4, na de laatste punt. Kijk nou hoe hoe men, hoe men dient het geestelijke te leren. Alleen ten eerste in al vanuit de taal van Hashem zelf, maar ook zeer scrupuleus. Kijken naar, naar, naar, naar een stippeltje boven, naar boven de jood onder de jood naar de vorm van de letters, naar de woorden van de Torah, naar de relatie tussen de woorden van de Torah en de letters van de naam van de namen, Hawaii en andere namen. Zie, Gematria, op deze manier, mens leert zich verbinden met het Hogere en laat zichzelf um, brengen in overeenkomst met dat Hogere. En daardoor ontvangt hij het Heilig in zichzelf. Vier na de laatste punt. De Ihu vijf Eftach, rachma lebe Abed, pirin, we Ivin, kedaka Yahud, we Ihu kodesh, kodesh i De Ihu, want die I, die, die uh, opent de. gaat, heeft het nu over wie? over die letter jude, over dat uh, dun, dun padje dat uh, af, afdal van de letter jude, oftewel dat of well, stipeltje wat brengt die jude in verbinding, wa wat komt uit deze jude, jude is en dat is via langs dat padje uh, naar beneden, langs dat uh, dun padje, oftewel dat stipeltje dat naar beneden getrokken wordt uitkomt van de jood komt alles alles naar beneden alles naar de lagere de ihu want want dat is want het is dan dat dun paadje zeg je dat is het dat is hem, dat, dat is die dat uh, openbreekt rachma dat is de wat openbreekt de baarmoeder. Ja, dat is net zoals baarmoeder als het geopend wordt, daaruit komt een kind zo en zo uh, so is het ook hier, dan is het de zoger die, die geeft dat dat beeld geestelijke, geest, geestelijke beeld van van dat van die wat eruit komt uit de letter u van die naam Hawaii en dat waar, waarom en legt het ook, ook, ook parallel uitleg als het ware waarom in dat de eerste eh, woorden van dat fragment, het eerste fragment, eh, die luiden als kadeslikol bagor, als heilig met elke eersteling. En die open, welke eersteling openbreekt, el, eh, elke baarmoeder. Want oh, dat is net als baarmoeder die open gaat. Uh, de Ihu, om omdat dat padje, dat dun padje, openbreekt, de, de regel 5, de rachma, de baarmoeder, lema om te geven, om te doen, om te produceren, om te geven, uh, uit te laten komen, pien we uh, vruchten. Kedaka-Jood naar behoren. We-Iho-Kodesh. Uh, Illaa. En dat is het Hogere Kodesh. Het Hogere Heilige. Het komt dus van, de, van die letter Jude. Uit. En wat is dat? Hoe verder dat. Uh, de uiteenzetting daarvan. Dat is allemaal wat vinden wij open we te vinden en we zullen zeker vinden dat bij um, Hassula um, uh, de rechts Hassulaam de rechterkolom onderaan de regel uh, zes en derd Probeer te horen nog een keer, nog een keer wil ik erop uh, jou wezen en erop hameren. Probeer te horen. Als je nog een keer, als je de eerste keer hebt geluisterd en niet heeft, invoelde, voelt dat jij het niet hebt ervaren naar krachten. Dat, het jou, dat jij niet um, beter, beterschap hebt gekregen. Want de hele bedoeling is. Dat wij dat als beterschap ervaren. En niet een kennis, een holle kennis van uh, dit of dat of dat. Het moet helpen, duidelijk. Dan is het goed. Dan ben je goed bezig. Dus als je de eerste keer niet, uh, het is jou niet gelukt om dat, te, de beterschap te ontvangen, zie je niet te begrijpen. Dat zeg ik niet dat jij moet nog een keer dat doen om te begrijpen begrepen betekent goed let opletten. Begrepen in het geestelijke betrekt, betekent ervaring te krijgen dat jij dat het beter dat je beter dit van het beterschap, helen, helen ja helen heet het ja. En het is niet om niets dat het uh, genezen heet het ook een oude woord helen, heel maken. Dus niet. Door de, de geschuurdheid die veroorzaakt zo, zo is door de zonde, door allerlei, allerlei dingen die er niet gecorrigeerd zijn. Om die verschuurd zijn van de krachten te helen. Boven de gezij, onder de gezij enzovoort. Dat betekent dat jij... Dus dan... Kan je dat, voel je niet dat jij eh, heel wordt, beterschap krijgt, bij, de eerste, bij het eerste beluisteren, doe dat het tweede keer. Wie is dichter bij jou, zeg mij, wat is het dichter bij jou is dan jouw beterschap? Jouw familie, jouw vrouw, jouw, jouw man, jouw kinderen, jouw kleinkinderen. Wie kan jouw beterschap brengen? Alleen, wat is, wat is nog, wat is dichterbij? Wat is dichterbij jou dan uh, jouw beterschap? Wat heeft jouw kind aan jou? Wat heeft jouw vrouw aan jou als je niet beter niet, uh, voelt jezelf, niet uh, dat je geen beterschap krijgt? Dat jij bezorgd bent of wat dan ook? Wat heeft jouw kind daaraan, dat jij zo zorgen over hem maakt, terwijl jij van binnen jezelf rot voelt. En, daar, en, en precies hetzelfde tegenovergestelde is, is uh, waar, dat als je jouw beterschap ontvangt, daardoor ontvangt de beterschap, beterschap jou, jouw vrouw, jouw man, jouw omgeving, jouw kinderen, jouw kleinkinderen, enzovoort. Duidelijk, niet proberen op een ander. Daarom is het zo belangrijk dat jij die beterschap ontvangt. Van wie kan je dat ontvangen? Nergens, van niemand, alleen door je eigen geestelijk werk, wat we leren, en hier onder andere hier in de zorg als basis van alles, al de beterschap die er is. Er is geen andere bron van beterschap, dat aan de mensheid gegeven was, dan deze. En hieruit volgt ook etschaïm en priëtschaïm, alles wat we leren dan, is, komt allemaal vanuit de zoger, want zonder zoger kunnen we, niemand kan een woord begrijpen in de Torah. Dan hier is de plaats van jouw beterschap. En wat de mens, wat de mens dan ook niet doet om beterschap te ontvangen. Hij probeert te vluchten in alles wat er is. En dan uiteindelijk gaat hij ook naar de dokter. En welke, do wel welke, dok welke, dokter, welke dokter kan hem brengen beterschap? Ja, neem een borreltje. Of uh, neem een pilletje. Of alles. Ze je wel. Om klanten te behouden natuurlijk. Of uh, gaat naar de psycholoog. En die gaat met jou een babbel doen. Nee, hij zit van binnen verrot zelf. Die psycholoog die dan tegenover jou zit. Nou, vraag me nou, Tassos, hoe, hoe, hoe, hoe zijn collega's dat doen? Ja, die haten eigenlijk hun eigen klanten. Eigenlijk, daarom is het voor Tassos is het geweldig. Dat Tassos kan overbrengen dingen naar de medische wereld. Eigenlijk, hij, hij kan meer geven dan... Ik zeg het wat ik weet, wat ik, wat ik weet. Meer geven aan die arme patiënten, psychisch gestoorde patiënten dan... Of, uh, dan die professoren die in psychologie. En omdat beterschap betekent dat jij van binnen eerst beterschap krijgt. En dan kan je geven jouw beterschap aan de ander. Terwijl die artsen die zitten dan, hij is zelf verstopt. Vol verstopt van ellende. Van zijn eigen ellende. En jij komt naar hem en hij gaat jou via boekjes. Via allerlei uh, methodes door, door doden geschreven, die al ook niet meer leven, of levend doden zijn, dode professoren. Ga die op jou toepassen. En dan uh, natuurlijk welke beterschap zal je ontvangen. Uit, uiterst misschien uh, een beterschap van een kwartiertje, net zoals... Uh, na een massage, na een rugmassage. Dan heb je dan een kwartiertje zo, dan voel je daarna misschien een beetje opgelucht, Maar daarna gaat het weer, weer, want ze raken jouw essentie van jouw probleem niet aan. En als je dat hier dus doet, hier, in de zoger, bij het leren van de zoger, goed opletten wat ik zeg. Zie je dat ik steeds hoor op hamer op de zoger, de rest komt wel natuurlijk. Uh, moet je ook andere dingen ook doen en niet nalaten, dus alleen maar zoger leren. Maar, maar vanuit de zoger, zoger is de essentie van alles. Dat is gegeven direct uit uh, van Hashem, direct gegeven. Uh, pure hemelse mana is wat wij leren hier. Of begrijpen we uh, dit niet? En genezing, beterschap komt hieruit. Dus heb je hier de eerste keer gedaan. Met ge, ge, gehoord, beluisterd, en jij werd niet begrepen, doe dat dan nog een keer, of een bepaald stuk daarvan, hoor iets wat je vindt, dat het meest krachtig, in jouw, uh, oren klinkt, en ook weerklank geeft, binnen jouw eigen, innerlijk, dat stukje herhaal dan, totdat jij die beterschap kreeg, dan heb je, dan heb je het ook actief ontvangen wat wij leren. Um, dat is allemaal wat uh, het resultaat als uh, vloeide uit dat alleen maar uit het voorlezen van die drie regels van alleen maar van de zoger zelf uh, Hasulam de rechter kolom de regel 36 de referentie van de Oud Resh Lamed Gid Parashata Kadma Kadesh Vechule de referentie van de oud 238. Het eerste fragment is Kadeshli Heilig Mei. De eerste ring. Elke eerste ring. De linker kolom de eerste regel. Aparashari šonaš batfilin. Hi Kadesh tveili kol bachor. I jude de havaya. Shehi kodesh dri dehainu khomah. Shahi abahor shel kol kader kodesh kedoshim fir ha elyonim. En nu zijn vertaling, de vertaling van Hasulam met hier en daar toelichtende toevoegingen van woorden. Uh, om het, de vertaling hel, he, heel te maken en vloeiend. Uh, Aparashari Shonade, het eerste fragment die in de twilin is, Shabbat vielen hij is Kadeshli kol bachor, is heilig mee, de regel 2, Hashem zegt, heilig mee kol bachor, elke Eerstly. He, yud de Hawaiian, that is the letter Jud from the Hawaiian. She, he, Kodesh, that Z is Kodesh, the letter yud is Kodesh. The regel 3. The Hainu, that will say, Kochma. She, he, Habachor, shel Kola, Kodoshima, Elonim, that Z is. De eersteling van alle hoge eerst van alle hoge heilige. De regel vier na de punt. I. Peter kool rechem. Alide Faif vijf schwil hadak. Hij Mina mijn juden. Shu ha et zes rechem lasot perot ve we Wim. karoui Hier. zij, Let op. Zij, Dat slaat ook zowel op die letter Jude. Van de naam van Hawaii. Als op de Hochma, wat, wat hetzelfde is. Zij is. Peter Kolregen. Die letter Jude. Die is. De, is, de, is, uh, de opener openbreker, de opener van elke rechem, van elke barmoede, barmoede. Barmo, barmoede. En, en kijk nou, bar, barmoede is ook hetzelfde in de hele getal, is ook uh, barmhartigheid. Rechem is ook, komt van het, hetzelfde, um, hetzelfde betekenis. Hm? Rachamim is barmhartigheid. Meer fout is rachamim. Aridee oto zegt door, door dat dun patje dat afdaalt van de letter jude schuhu dat welk patje dun patje dat afdalt van de letter jude is de opener van de rechem, de regels is van de baarmoeder. Baarmoeder. Laat het om vruchten te, te doen werpen, naar behoren. Punt. We hoe kodes aelion. En dat is het ho de hoge kodes, het hoge heilig.